Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gezult niet doodslaan, gezult niet echt breken, gezult niet stelen. Gezult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gezult niet begeren uw naasten huis, gezult niet begeren uw naasten vrouw nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus vat deze tien geboden samen en hij zegt... Ge zult de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel... met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod...